President Yanukovych van Oekraïne is verontwaardigd over het geweld dat de oproerpolitie heeft gebruikt om pro-Europese betogers uiteen te slaan. Bij een demonstratie van een paar honderd mensen in de hoofdstad Kiev zou de wapenstok zijn gebruikt, zouden 35 gewonden zijn gevallen. De betogers eisten het aftreden van Yanukovych omdat hij weigerde een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Ze vinden dat hij zich onder druk laat zetten door Rusland.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 Mangaliaan is nu echt onderweg naar de Rode Planeet. De ruimte, het ruimtevaartuig vuurde zijn hoofdmotor gedurende 20 minuten af om zijn baan om de Aarde te kunnen verlaten. Mangaliaan is daarmee begonnen aan een reis van 680 miljoen kilometer. September volgend jaar komt hij aan bij Mars. Daar gaat de zonde onder meer onderzoek doen naar methaan in de Marsatmosfeer. Patrick Laurij heeft de camaret het festival 2013 gewonnen. De cabaretier kreeg zowel de jury als de publieksprijs. De manier waarop Patrick zijn observaties omzet in een goed getimed humoristisch verhaal is bewonderenswaardig, al dus de jury. Cabarette is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Het begon in 1966 als lustrumactiviteit van de TU Delft. Prins Geijme, de jongste zoon van prinses Irene en zijn vrouw Victoria verwachten in februari hun eerste kind. Geijme maakte dat zelf bekend na het koninkrijksconcert in Scheveningen. Guijme en Victoria trouwden in oktober in Apeldoorn. Het weer overwegend bewolkt met verspreid over het land. Soms wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het 7 tot 8, 12, sorry, 10 graden. Morgen schijnt soms de zon. Dinsdag is het weer bewolkt. Vanaf woensdag kan het af en toe wat neerslag vallen. Later in de weken ook als natte sneeuw. Ook wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. Het heeft toch een uh, fantastisch gegeven dat de aanwezigheid van één enkele vogel... Ja, dat is hem. De aanwezigheid van één enkele vogel het land even in rep en roer kan brengen. De pietendiscussie, de missie naar Mali, dat galazen met Berlusconi... al die dagelijkse sores in het nieuws werden aan de kant geschoven voor de sperweruil. Tientallen vogelaars hadden zich maandag verzameld in Zwolle... om dat beest te spotten dat bij een benzinestation in een boom was gaan zitten. De fotografen buitelden over elkaar heen en hadden een prachtige dag. Voor iedereen die geen mogelijkheid zag om naar Overijssel af te reizen... laten we nu steeds dat geluid nog even horen. Ja, dit uh, het was slechts de vierde keer in honderd jaar dat de sperweeruil zich verwaardigde... om af te zakken vanuit Scandinavië en zich in ons land te vertonen. Ja, prachtig. Nou, dan nog de categorie, categorie Much Do About Nothing. De Laplanduil, die deze week in Ede werd gezien. Die hebben we ook. Ja, de Laplanduil. Daar was ook veel ophef over, maar dat was het, inderdaad een echte uil. Zat ook echt in een boom, werd ook echt gezien, maar was ontsnapt bij een particulier... Mensen beginnen toch niet aan die onzin te houden van die beesten. En uh, de heren Miet-Ibessen werden gesignaleerd in Groningen. Dat waren gezenderde vogels uit een Oostenrijkse fok- en onderzoeksprogramma. Dus als u het echte, wilde, zeldzame beest van de week wilt zien... dan moet u de berichten rond de sperweeruil nog even in de gaten houden. zullen wij ook doen. Gisterochtend, precies op dit moment... werd de eerste waarneming van de zaterdag gedaan uh, op waarneming.nl. En uh, laten we maar eens even in de gaten houden... wat er de komende uren nog gemeld wordt over de sperweeruil. Behalve sperweuilen en heremietibissen is het sowieso een vogelweekend. Uh, gisteren vond de grote SoVon Vogelonderzoekdag plaats. U hoort straks hoe het met de vogels in Nederland gesteld is. En vandaag geven de makers van de nieuwe wildernis in Ede, u weet wel, Ruben Smit en zijn kornuiten, een workshop natuurfilm en fotografie voor iedereen die. De mezen in zijn tuin is behoorlijk voor zijn lens wil krijgen. Of een ander dier natuurlijk, dat is ook vast uh, toegestaan. En straks, ijsberen. Zijn het er nou te weinig of uh, te veel? Dat zou toch bijna niet. Uh, hebben ze te warm of te koud? Nou, u hoort het allemaal bij ons. Janine Abbring, uh, mijn collega, is een weekendje vrij. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Lekker beginnen met muziek van Frank Zappa. Uh, Frank Zappa, geboren in 1763. En u hoort het derde deel, Allegro Assai, uit de cello-suite in Bes Groot van Francesco Zappa. De nieuwe wildernis heeft de afgelopen tijd veel aandacht gehad. Maar vanmorgen gaan we naar de oude wildernis. Naar de natuur zoals die al honderden jaren bestaat. Die natuur vind je op Plankenwambuis tussen Arnhem en Ede. Een ruig gebied op de Veluwe waar de tekenen van de menselijke aanwezigheid verder weg zijn dan elders. Daarover gaat het boek Plankenwambuis, een wild en bijster land. Henny Radstaak is de oude wildernis in met één van de schrijvers, boswachter Magiel Bos. Ik heb mijn telefoon uitgezet. Jij ook? Nee, niet helemaal. Maar oh, kijk. Hij, staat op, hij staat op trillen. Nou, we doen hem helemaal uit, hè? Ja, we doen hem helemaal uit. Ja hoor. Hij schrikt er zelf van. Nou, die is uit. Kijk, ik haak een beetje in op wat in het boek staat. Ja. Dit gebied ingaan. Even weg van alles. Telefoon uit. Ja, heel goed. Zonder je druk te maken over van alles en nog wat. Ja. Planken is dit. En met name dit gebied. Het is Kelderberg heet dit, hè? Ja, dit is de Kelderbergen. Dat ligt ergens in het, in het middendeel van Plankenwambuis. Plankenwambuis is een langgerekt gebied, als je het op de kaart ziet. Ruim 7 kilometer lang, 3 kilometer breed. is een beetje typische vorm. En we zitten hier halverwege, de Kelderbergen. Is, is dit de plek waar je dan echt helemaal loskomt? Ik vind dit wel heel erg Plankenwambuis, waar we nu staan. We staan ja. in een oud, klein bosje. Maar het is hier geaccidenteerd, hè? Ja. Wat naaldbomen, wat loofbomen? Ja, uh, loofbomen met name eik. Doelbewust aangelegd aan de zuidkant van mossel... om te voorkomen dat mossel door het stuivende zand zal zou, uh, zou, zou verdwijnen. Wat is mossel? Mossel is een voormalige lambo-enclave. Vandaar ook deze heuvels. Het is gewoon stuifzand wat in die, in die eiken is gewaaid... en hier gefixeerd is geraakt. Die dennen die zijn er tussen gekomen, uh, spontaan... Op een wat, wat later moment. En we kijken nu door de bomen heen richting het zuiden. En we kijken de hei over. En daar zie je ook al nog, nog wat heuveltjes. Dus ja. het heeft hier al overal gestoven. Het relief is hier onaangeroerd. Dus het relief wat je nu ziet, dat ligt hier al eeuwen zo. En dat vind ik wel typisch voor een natuurgebied als dit. Er is nog zoveel te herkennen van hoe het hier eeuwen geleden uitzag. Dat besef, nou, dat maakt je gewoon rustig. Het boek, Magiel, ja, je ja. draagt het als een bijbel onder je arm. Zo dik is het ook zo, zo wat, wat hè? He? Het, het weegt bijna anderhalve kilo. Het is ja, precies. Ja. Wambuis. Het heeft ja. als ondertitel: Wild en bijsterland. Ja. Wat is dat? Nou, als je het woord bijster opzoekt in de dikke Vandalen, dan kom je op erg. Het komt uit een oude tekst, wild en bijster. En dat wij vonden dat echt van toepassing op dit gebied. Juist omdat het, uh, ja, de tijd hier toch voor een belangrijk deel heeft, uh, heeft uh, stilgestaan. Um, kijk, hier een, uit een tekst dat het een wild en bijster land is. Deze kreet komt uit 1432. En dat slaat dan op de Veluwe. Op de hele Veluwe. Ja, en dit is toch een van de fraaiste stukken van de Veluwe. Dus dat... Vandaar dat we de titel zo gekozen hebben. Wild en bijster. We gaan hier die heuvel even op? Ah, kijk. Dit vind ik toch wel een van de mooiste plekken van Plankenwalmbuis. Ik vind dit net een... Ja, het is haast een theater. Ja, Zie je niet? wat ik bedoel. Van boven uit de zaal kijk je ja, podium naar het podium met de tribunes rondom. Het is een soort amfitheater. Een natuurlijk amfitheater. Ja, ja. Met die uit de zandhelling groeiende oude kwarrige eiken. Ja. En een enkele beuk staat daar. Zo richting die den, dat dennenbos kijk je. Ja, ik ja. vind het een hele mooie plek. Ja. een foto van maken. Ja, wil je er een foto van hebben? Ja, met jou erbij. Oké, okay, voor op de website? Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Even doen, even okay. ja. Jullie boek, moet ik zeggen, want het is door een heel grote groep mensen ja. geschreven. Het is niet zomaar een boek met, met foto's over een natuurgebied. Dit, is, dit zijn heel persoonlijke verhalen die erin staan. Ja, het is, het is uh, door vrijwel elke, elke auteur. Het zijn er geloof ik dertien uit mijn blote hoofd. Een persoonlijke benadering van het gebied. En een aantal van hen hebben al tientallen jaren iets met het gebied. Luc Enting, natuurfilmer, is hier ooit begonnen. Rob Bijlsma, vogelonderzoeker, is hier ooit, ergens in de jaren zestig, begonnen. Ik kwam hier in juli 1966 voor het eerst. En ik zag hier, niet de eerste keer, maar voor de tweede keer in mijn leven, een ree... Als tienjarig jochie. Nou ja, dat, dat weet ik nog steeds. Vergeet je nooit meer? Dat vergeet je niet. Dat vergeet je niet. En... Weet je nog waar dat was? Ja, ik weet nog waar dat was. Dat was hier vlakbij. Ik kom uit Bloemendaal. We woonden aan de kust. En we hadden uh, huizen geruild met een gezin uit Renkum. En zij zaten een, een twee weekjes ja. in de buurt van het strand. Voor de vakantie? Ja, voor de vakantie in de zomervakantie. En wij zaten in Renkum aan de Kerkstraat. En uh, we fietsten naar, uh, naar Otterlo. Naar de ingang van de Hoge Veluwe. Over de Bundekamp, Over de Ginkel. Planken Wambuis op. Nou en vlak voor Mossel zagen we in een bospaadje. Zagen we een ree. Nou dat was de, de vakantie kon niet meer stukje. joh. Dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Dat is een herinnering die, uh, die vergeet je niet. Nooit meer. Nooit meer. En de naam Planken Wambuis maakte toen ook al een diepe indruk op mij. Ik heb het altijd een hele mystieke naam gevoel. Ja. Misschien moet je nu maar eens uit de doeken doen waar die naam vandaan komt. Op de plek waar nu het restaurant staat... het restaurant Plankenwambuis... Langs de weg tussen Ede en Arnhem? Ja, ja, de provinciale weg. Werd rond 1780 een houten gebouwtje neergezet. En dat kreeg de naam Plankenwambuis. Wambuis was in die tijd... Een woord voor een houten schuur, een houten gebouw. En van Lieverlee is het hele gebied naar die plek gaan heten. Meestal heet het restaurant naar de omgeving. Ja. Maar dit gebied heet naar de herberg die toen neergezet werd, 1780. De Plankenwambuis. Ja. Hier weer zo'n bult voor ons, Margiel. Dat is ja. toch minstens 10 meter? Mooi, hè? Zo. Ja, prachtig. Echt een oversized molshoop met, met wat uh, eiken erop. En aan de zijkanten komen ze er ook uit. En één den die het erbovenop uh, heeft willen te redden. Die ja. Ja. komen op een wat meer open gedeelte. Nog steeds heel erg uh, geaccidenteerd. Uh, ja. Ja. Ja, waar kun je het mee vergelijken? Hè? Het is een beetje een, een duinlandschap. Ja, nou dat, ja, dat is het in feite. Hè? De, de duinen langs de kust... Ontstaan ook door stuivend zand. Ja. En, uh, en, en dat, dat is dit landschap ook. Hé, hey, Torre. Hoge piepjes. Ja, goudhaantjes. eitjes. Goud eitjes zouden ze. Ja, nee, goud ja. Hoge piepjes. Ile. Van die Ile. Ja, ja hè. Mooi, hè. Schrille piepjes. Ja. Dat is mooi, hè, want we lopen nu weer uh, open gebied in. Dit is ravengebied, natuurlijk. Ja. Ik verwacht ook een klein beetje om nog raven op zijn minst te horen. Te horen, hè. Ja, het is, het is verdachtstil. Ja. En dit zo met her en der. Ja, wat zijn het, eiken die daar staan? Dat zijn eiken, ja. En zo'n bosrand, ja, die naaldbomen, die waren er misschien een paar honderd jaar geleden niet. Maar ik denk dan altijd van zo heeft Nederland er voor een groot deel uitgezien. Op de zandgronden, op de arme op de zandgronden, zandgronden, ja. ja. Inderdaad. Uit de tijd van, van Floris. Ja, toch? In zwart-wit. Ja, in zwart-wit. Ja, in, zwart ja. in de midden Jazeker. Ja, Ja. We vliegen. Nou, we hebben het over onze raven gehad. Zijn ze dat? Zijn er drie? Ja, ik zal eens even kijken. Even te kijken erbij, ja. Nou, je ja. hoort ze, hè? Je hoort ze. Ja, oh. ja, ja, ja. Ja, in de verte. Op afroep. Hoe is het mogelijk, Machiel? Ja, we hebben het erover en ze zijn er. Kijk, dat is, dat is nou typisch plankenwambuis, hè? Ja. Gaaf, hè? Geweldig. Ja. ja. Steven Coomes speelde de muzikale snuifdoos, opus 32 van de Russische componist Anatol Liadov. En dan is het nu, uh, nu de einddirecteur van Vroege Vogels uh, achter een microfoon gaan zitten, maar hij wil op een hele speciale manier worden aangekondigd. Hier is Joost Huising. Wie is dat dan? Ja, die stem en die lach. Die komen van een oud bandje uit de vorige eeuw. Het is de stem van Ad Comte, die bijna twintig jaar mede het geluid van dit programma heeft bepaald. En morgen wordt hij gecremeerd. Ad is dood. Als Ad Comte teksten insprak, dan was het altijd een feestje. Want hij kon in een enkel woord al veel humor leggen. En teksten die je voor hem schreef, werden altijd veranderd. Wat hebben we een plezier gehad in de studio. Dieren in het nieuws. Het beesten, ja. Hij begon in de jaren zeventig als geluidstechnicus bij de NOS. Zo leerde ik hem kennen. Maar toen zijn stem en creativiteit waren ontdekt... kwam hij bij de VARA, waar hij programma's bedacht, presenteerde en regisseerde. Ad was... Ik heb nog moeite om in de verleden tijd te praten. Ik wil steeds zeggen, Ad is een begenadigd radioman. En vroeger vogels heeft veel van zijn mooie en karakteristische. Karakteristieke stem gebruik gemaakt. Lachend vertelde hij me dat zijn moeder op zondag altijd naar vroege vogels luisterde. En dan later op de dag tegen hem zei: jongen, jongen, wat moest je weer vroeg op? Terwijl hij gewoon op een veel eerder genomen bandje stond. Maar Ad liet haar in de waan. Het moet voor zijn kinderen, zijn vriendin en vrienden een enorme schok zijn dat hij zo plotseling is doodgegaan. Maar dat hij bij veel collega's en veel radioluisteraars voortleeft en nog steeds een glimlach kan ontlokken... dat is, hoop ik, een kleine troost. Luister nog even hoe Adle Komte de fenolijn aankondigt. De natuurkalender. Het grote fenologieproject. Wat is dat dan? Ja, Met die onvergetelijke lach Ad had tien jaar geleden... toen we dit opnamen, nog nooit van fenologie gehoord. Maar hij herpakte zich en sprak het daarna vlekkeloos uit. Maar als je goed luistert... Dan zie je hem er nog bij Grinneke. De natuurkalender. Klimaatverandering in de achtertuin. Ja, nou, de, de natuurkalender, de fenolijn, daar gaan we straks mee verder. Gaan we zo mee verder. Maar als hommage aan Ad Comte hoort u straks bij het nieuwsoverzicht... nog één keer de teksten die Ad insprak. Nu eerst de oogst aan fenologische waarnemingen van de afgelopen week. Goedemiddag. Ik ben Ina Fabrietje uit Beverwijs. Ik hoorde vanmorgen mevrouw zeggen dat ze nog bloeiende goudse had gezien op de fenolijn. Uh, nou, wij hebben ook nog bloeiende goudsbloemen achter. Bovendien staat de magerpalm nog in bloei. En hebben wij van de week een roos die in knop zat. Tot volle bloei uh, staat die te gloren. Tot ziens! Erika Westerhout in Gelderop. En bij ons in de tuin bloeien de sneeuwklokjes al. Joke Klaasing uit Eindhoven, rond vijf uur, was ik nog een beetje de tuin aan het opruimen. Ik hoorde een merel, ik kon het niet geloven. Ik heb hem al eerder gehoord, maar ik dacht, nee, dat, dat moet een vergissing zijn. Ik heb vanmiddag nog een mees gehoord en ik heb een paar frambozen aan mijn frambozenstruik gevonden, die tegen de muur staan waar de meeste zon op komt. Toch wel heel leuk en lekker. Dag! met Truus Bakker en in de tuin bloeit de gardenia. dag. Goeiedag, dit is Hester Dekker uit Kring van Dort. Vandaag zat ik buiten in een prachtig zonnetje... en hoorde ik een grote lijst zingen. De winter moet nog beginnen. Of dit een eersteling of een laatsteling is, dat weet ik niet. Maar het was mooi om te horen. Goedendag. Goeiedag. Goedendag, dit is Peter van der Vels uit Westervoort. Gisteren was mijn vriendin aan het bladharken in de tuin. En hiervoor aan de dijk tussen de leilinnes vond ze een grote bult met blad. Ze dacht, hé, hey, dat zou wel eens kunnen. En ja hoor, toen ze heel voorzichtig keek, lag er een egel in te slapen. Gelukkig, want we hadden hem al een tijdje niet meer gezien. We hebben er nog wat extra blad opgelegd. En we gaan hem de hele winter in de gaten houden, want we kunnen hem zo vanaf de tafel zien. Dag. Met Elspet Matthijssen uit Overveen. Op zondag wandelden wij in de Kennemerduinen met een afvalgrijper van het bezoekerscentrum. Opeens stond er een vos op ons pad. Hij had ons afvalzakje vast al in de gaten. En ja hoor, hij kwam heel gedecideerd naar ons toe... en drentelde om me heen met grote ogen op het zakje gericht. Een rugzakvos dus... Een rugzakvosje, ja. En hier eh, bij naar de meer landnet in de mist prachtig de zilverreiger. Blijft u bellen met de Venolijn 338.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 Het is Radio 1, het NOS-journaal. Van half negen. In Thailand is bij ongeregeldheden een tweede doden gevallen. Een aanhanger van premier Watra werd in Bangkok doodgeschoten. Tegenstanders van de regering zijn het politiecomplex binnengedrongen... waar de premier was. Ze is ongedeerd naar een andere locatie gebracht. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen melden zich bij de Chinese autoriteiten als ze door de omstreden luchtverdedigingszone in de Oost-Chinese zee vliegen. Dat doen ze op advies van de Amerikaanse autoriteiten. De VS benadrukt dat dat niet betekent dat Washington de door China ingestelde zone accepteert. Rebellen van de Colombiaanse guerrillabeweging beweging FARC gaan meedoen aan een voetbalwedstrijd voor de vrede. Ze gaan in op een uitnodiging van de Colombiaanse voetbalheld Carlos Valderrama.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 Bestel dus snel op Librus.nl. Het is uh, twee minuten over half negen, tijd voor de columnist van de week. En dat is. Maarten Keulemans. Maarten Keulemans, chef wetenschap van de Volkskrant... had het de afgelopen dagen maar toch maar wat druk met de ijskomeet Ison, Die eh, eerst wel en toen weer niet. En toen uiteindelijk toch weer wel, of in elk geval gedeeltelijk... het passeren van de zon overleefde. En tussendoor moest Maarten ook nog het wetenschapskatern van gisteren in elkaar draaien. En een column voor vroege vogels schrijven. Nou, het is hem allemaal gelukt. Waarvan van Akte, hier is Maarten Keulemans. In de Verenigde Staten buigt de Toelatingsautoriteit voor Geneesmiddelen, FDA... zich momenteel over de pillen LibriDo en LibriDos. Dat zijn twee lustopwekkende pillen voor vrouwen. Die pillen zijn uitgevonden in Nederland. Het land dat de wereld eerder lustopwekkers verschafte als de Walletjes, Turks Fruit en Sylvia Cristel. De mannen Viagra. Dan de vrouwen ook een pil, moeten de bedenkers hebben gedacht. Nou... Om eerlijk te zijn roept die vrouwenpil bij mij toch dubbele gevoelens op. Natuurlijk heeft Viagra een heleboel heren bedtechnisch gezien geholpen. Maar je zou haast vergeten dat dit te maken heeft... met een ernstige evolutionaire tekortkoming. Anders dan andere apen hebben mensenmannetjes namelijk geen baculum meer. Een penisbordje waardoor het zaakje bij het minste of geringste omhoog veert. De aap kan hierdoor op commando de harp der liefde bespelen. Mensenmannetjes moeten hun instrument eerst op stemming brengen... met een uitgebreid voorspel van toonladders. Hahaha, ha, ha. Dat ze daarvoor tegenwoordig blauwe pilletjes hebben... gun ik mijn genoten van harte. Maar eigenlijk is het wel valspelen. Want dat penisbordje is natuurlijk niet voor niets verdwenen. Ik was er niet bij, maar wetenschappers die ervoor hebben doorgeleerd... denken dat er seksuele selectie in het spel is geweest. Op een gegeven moment werden de mannen zonder penisbordje het populairst. Dit waren pas echte kerels. Die hadden geen bordje meer nodig. Die raakten echt opgewonden van hun vrouw. We zijn dus niet zoals de bonnebo die met zijn uitklap penis... alles neukt wat los en vast zit terwijl hij een appeltje eet. Eerder zijn we zoals de paradijsvogel... die eerst allerlei malle dansjes moet opvoeren om de vrouwtjes te lokken. Mannen, ik had het ook liever anders gezien, maar het is nou eenmaal niet anders. Dit alles geeft erg te denken over de vrouwenpil. In een wereld waar de kerels een soort namaakbaculum hebben... in de vorm van zo'n blauw pilletje... worden de vrouwen al snel gereduceerd tot leidend voorwerp. De bonnebo en de prieelvogel, dat levert geheid gedonder op. Misschien... Heeft de wereld in plaats van een lustpil voor vrouwen eerder een onlustpil voor mannen nodig? En daarmee bedoel ik niet een pil waardoor mannen onlusten gaan plegen, dat doen ze immers al genoeg, maar een pil waardoor mannen een beetje ontlusten. Een pil dus eigenlijk waarvan mannen een zachtaardige George Clooney worden, die hun vrouw eerst verleiden met een zelfgekookt drie diner bij kaarslicht. Een pil waarvan het zaakje niet hydraulisch technisch gezien omhoog reist, maar waarvan mannen de onbedwingbare drang krijgen om hun partner eerst een voetmassage te geven. Dat zou pas een seksuele revolutie opleveren. En die pil die lust opwekt in vrouwen, iets zegt me dat de behoefte daaraan snel zal verdwijnen. Esprosvenik speelde van Jozef Haydn in het derde deel... Alek Romolto uit de pianosonate in Zeegroot. Deze week vond er een opmerkelijke proef plaats in het Brabantse bos de Stippenberg. Onder toezicht van het waterschap... werd 100.000 liter water geloosd in een sloot. Het doel? De voorraad grondwater vergroten, want het gebied verdroogt. Dat is niet alleen vervelend voor het natuurgebied zelf... maar ook voor de boeren in de omgeving... die kampen zomers met een flink watertekort... Met deze ingreep kan het gebied als klimaatbuffer werken in tijden van droogte, is de verwachting. Jeannette Poramor gaat kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Behalve het waterschap en natuurmonumenten is ook onderzoeksbureau KWR ter plekke. U hoort KWR-medewerker Arnoud van Loon. Hij loopt al leeg. Het pijl is al vijf centimeter gezakt. Heb je de schuif dan iets openstaan? Ja, nee, ik nee, heb ja, nee. Ja, het Ja, een type niets, maar... Nee. Nou, dat klinkt als een hele ingewikkelde operatie. Maar jullie laten toch alleen maar water in de sloot lopen? Ja, we willen weten hoe snel het uh, wegstroomt. Ja? Dus we, we laten hier water uit de twee voorraadtanks uh, die sloot inlopen. Dat zijn deze grote containers? Dat zijn deze grote containers. Ja? Dus er zit 100.000 liter water in. Langzaamaan laten we via deze pijpleiding uh, die sloot inlopen. Okay. En uh, door uh, de waterstand te meten, hoe die verandert, kunnen we uitrekenen hoe snel het water in de bodem verdwijnt. En uh, tegelijkertijd meten we overal uh, grondwaterstanden. Uh, dat doen we met uh, elektronische loggertjes. Ja, die staan daar? Ja, die hangen in de pijlbuizen. Even kijken. Oh, hier kijk, uh, hier ja. zie je ze hangen. De, Buizen. Je ziet nog net uh, de staaldraad waar ze aanhangen. Uh -huh. Dus die loggers die hangen in het grondwater. Een meetlint, dat gaat erin. Ja, we meten nu het grondwaterpijl. Ja. En dat is een sensor die we Oop. laten zakken. En zodra de sensor het waterpeil raakt, geeft hij een klein signaaltje af. En dan lezen wij een waarde af dat het water op 2,70 meter onder het maaiveld... Hè, en het maaiveld zou je kunnen zeggen onder het aardoppervlak staat. Aha. Precies 2,70 meter. En we verwachten dat dat bijvoorbeeld over 10 minuten of een kwartier of een half uur... of misschien wel over een uur, een ander pijl aangeeft, een hoger pijl. Waar komt het ja. vandaan eigenlijk, dat water? Het komt uit de Bakelse plassen. Dat ligt hier een kilometer verderop. Oké. Okay. Het is een zandafgraving... En ja, in principe is dat gewoon grondwater wat naar die plassen stroomt. Ja. En daar hebben we het met tankwagens uitgehaald. Hier naartoe gereden en hebben we de tanks vol. Uh... Dus wel gebiedseigen water. Het is hier, gebiedseigen water, ja, ja, ja, okay. ja, ja. Nou, volgens mij moeten we beginnen. Iedereen staat hier ja. Uh, ja, te kijken. Nou, dan gaan we de kraan openzetten. Oké. Okay. Oké, okay, ready? Ja, lopen jong. Run for us, run.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 waar het grondwater naartoe gaat. Mm -hmm, ja. Dus het geïnfiltreerde water, welke kant het erop gaat... en op welke diepte. Oké, okay, ja. Nou, Die heeft al een heel andere pH. En een andere geleidbaarheid. Het water wat geïnfiltreerd is... is nu in ieder geval nog niet bij deze, bij deze peilbuis. Mm. Dus het gaat toch minder snel dan je misschien had gedacht? Dat dus gaat helemaal goed. Ja. Het <laughs> ja. hoeft ook niet snel te gaan. Het moet bufferen. Precies. pH 4,8...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 Het bijzondere van dit gebied is wel dat er allerlei schotten in de ondergrond zitten. Wij noemen dat breuken. Die zijn hier ooit in het verleden door natuurlijke krachten ontstaan. En die breuken die laten het grondwater juist veel slechter door. En nou, juist dat willen we graag in dit experiment ook gebruiken. Om te kijken of we het water toch langer kunnen vasthouden. 268,5...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 Dat Uit de vierde Sinfonia Milanesi in C groot... van de Italiaans componist Niccolo Zingarelli. Het derde deel, het Allegretto. Hoe gaat het met de vogels in Nederland? Zo van vogelonderzoek. Nederland presenteerde gisteren op de Landelijke Dag voor Vogelliefhebbers... de jaarlijkse Vogelbalans. Deze keer staat de vogelbalans vooral in het teken van ganzen. Nederland blijft een ideaal ganzenland... ondanks maatregelen om ze in aantal te verminderen en te verjagen. Ganzen worden steeds meer als probleemvogel beschouwd. Binnenkort wordt het ganzenakkoord uitgevoerd... waarin onder meer staat dat het aantal ganzen... Het, dat het hele jaar in Nederland blijft, moet worden teruggedrongen. De vraag is of maatregelen als bejagen wel zin hebben. Henny Radstaak praat over de vogelbalans met Ruud Foppen... één van de samenstellers. Koolganzen? Ja, koolganzen. Ja, daar gaat het dus goed mee. Koolganzen, ja, daar gaat het behoorlijk goed mee. Ja. Alhoewel de stand van de koolganzen de laatste jaren niet echt meer toeneemt. Ze komen ook met veel minder jongen terug. Dus er is wel degelijk een soort uh, uh, ja. Ja, stabilisatie voor. Ja. De vogelbalans inderdaad dit jaar sterk in het teken van uh, de ganzen. Ja. Als je het een beetje ruim interpreteert, dan kun je toch zeggen van... nou. Ja, we kunnen allerlei maatregelen hier bedenken om de overlast van de ganzen tegen te gaan. Maar eigenlijk heeft het niet zoveel zin. Vooralsnog hebben de maatregelen niet veel zin gehad, nee. Wat we eerst geprobeerd hebben is om de ganzen in bepaalde gebieden te krijgen... waar ze minder schade kunnen doen, dat opvangbeleid. Nou, dat blijkt lastig om die ganzen voor 100% naar die gebieden toe te sturen. Dat lukt voor een deel wel. En uh, ja, als je dan lokaal maatregelen probeert te nemen, dan is dat ook heel erg lastig. Omdat dat natuurlijk steeds een toestroom is van, uh, van andere ganzen van de omgeving. Dus als je het niet uh, op een nationaal beleid doet met een nationale aanpak, dan blijkt dat niet heel erg effectief te zijn. Nou is er na nou veel vijven en zessen een gansakkoord gesloten tussen vogelbescherming, boeren onder andere. Dat moet binnenkort ingaan. Heeft dat zin? Dat zal de tijd leren. In ieder geval is het een akkoord dat op nationaal niveau afgesloten wordt. Dus alle provincies gaan eraan meedoen. Dat is in ieder geval zeker een eerste vereiste dat je het op nationaal niveau doet. Anders gaat het sowieso niet werken. En ja, we zullen moeten zien of het inderdaad uitpakt zoals men denkt. Nou zijn niet alleen de ganzen geteld voor deze vogelbalans. Jullie hebben ook naar alle andere soorten, het bloedvogelsoorten gekeken. Maar daar valt ook wel wat over te vertellen. Want daar gaat het met een aantal soorten niet echt heel erg goed mee. Ja, uh, klopt. We brengen ieder jaar een soort stand van de vogels uit in die vogelbalans. Hè. Dat is, we hebben naast een themadeel ook een algemeen deel wat iets vertelt over de stand van de vogels in, in, uh, van, van dat jaar. Nou, uiteraard weten we dat een groot aantal soorten op de rode lijst staat. Nou, die gaan er ook niet zomaar vanaf. Bovendien blijft die rode lijst ook nog uh, ja, die blijft heel lang hetzelfde omdat die maar één keer in de tien jaar wordt veranderd. Maar wij wilden toch weten wat er achter die rode lijst zit of om die rode lijst heen zit. Dus uh, welke soorten zijn, staan nu eigenlijk op de nominatie om erop te gaan komen? Want je kunt maar beter zo vroegtijdig mogelijk, dus early warning-achtig, uh, weten wat er aan gaat komen. En dan kun je ook eerder erop anticiperen en eerder erop ingrijpen. En bijvoorbeeld uh, gaan werken aan uh, wa, uh, de oorzaken die daar uh, liggen achter een bepaalde achteruitgang. Dan gaat het om soorten die officieel nog niet uh, op die rode lijst staan, ja. maar wel tegenaan zitten. Soorten ja. waarvan je zegt, van, nou, die zijn misschien nu nog wel vrij algemeen, of dat denken we tenminste. Ja. En dan gaat het toch slecht mee. Ja, de oranje lijst, via een soort stoplichttabellen. je hebt rood, oranje en groen. Nou, oranje, dat is een soort waarschuwingssignaal van pas op. En daar staan inderdaad soorten op die nu nog uh, algemeen zijn. Maar die wel een, een, een, ja, een ernstige achteruitgang laten zien. En als dat zo doorgaat, dan, uh, dan komen ze ongetwijfeld op die rode lijst. En dat zijn soorten, bijvoorbeeld, we zitten hier nu in een naalbos. Daar zijn, staan soorten op van het naalbos, zoals zwarte mees. Ik hoor er nou net een. Kuifmees. Ja? Uh, ook grote lijsteren, bossoort, Sperweren bijvoorbeeld. Die uh, laten in de laatste tien jaar, en uh, zelfs over een periode van, uh, vanaf 1990 laten ze een bijzonder grote achteruitgang zien. En uh, ja, dat is best wel verontrustend. Waar komt dat door? Ja, dat is uh, hier ook Kuifmees. Ja, Kuifmees, hè? Ja. Ja, nou ja, hij is nog algemeen, Ja, Ruud, ja, ja, we ja, ja hem hier morgen. wel. Maar goed, uh, over heel Nederland beschouwd uh, hebben we toch over tientallen procenten achteruitgang. En dat is, uh, dat is gewoon niet goed. Ja, ja hoe komt het nou? Uh, daar hebben we eigenlijk niet echt een idee van. Het is vrij verrassend dat die achteruit achteruitgaat. Deels kan het komen omdat het areaal naaldbos achteruit loopt. Omdat het omgevormd wordt tot meer natuurlijke bossen met meer loof. Maar wij denken zelf toch wel dat er meer aan de hand is. En wat dat precies is, de kwaliteit van het bos, dat weten we niet precies. Dat zou interessant zijn om te onderzoeken. Dus het is eigenlijk oranje alarm voor... En laten we de geluiden er maar even bij pakken. De, de kuifmees zit hier live, maar de rest doen we even vanaf een cd. Ja. De kuifmees dus, daar gaat het niet, niet zo heel erg goed mee? Wat nog meer? Ja, van de bossoorten, met name naalbossoorten, is dat ook de zwarte mees. De grote lijster. En de sperwer. En daarnaast ja, toch ook soorten van het boerenland weer. Daar staan er al heel veel van op de rode lijst. Maar nu komen er ook nog soorten bij als kievit, wulp. En de turenluur. De weidevogels De weidevogels dus, en, maar ook soorten van het kleinschalige cultuurlandschap, zoals de spreeuw. Toevallig ook de soort van het jaar eh, 2014. De spreeuw, dat, daarvan denk je toch, die zie je vaak massaal nu, die, vlak voordat het uh, donker wordt in de schemers hier. Een grote groepen een slaapplaats opzoeken? Ja, in Oost-Europa hebben ze dus nog spreeuwen. Want dat zijn de beesten die wij hier nu zien in de winter. Maar onze eigen broedende spreeuwen die gaan al jarenlang achteruit. Die maakt voor een groot deel ook gebruik van het boerenland. Daar haalt hij zijn voedsel. En ja, die heeft daar ook last van. Dat, daar een... nou ja, dat er allerlei dingen aan de hand zijn die hij niet prettig vindt. Dus ook al oranje alarm voor de spreeuw. Oranje alarm voor de spreeuw. Oranje alarm voor de torenvalk. En ook voor de roek. Um, dat zijn dus eigenlijk soorten van het, uh, van het boerenland. En dan zijn er ook nog soorten uit natuurgebieden die het uh, lastig hebben. En die, dat is eigenlijk een grote groep van soorten van uh, pioniervegetaties uh, en, en kust van de kust. Zoals de kluut. De stormeeuw. De schollekster. De Noordse stern. En de En Wanneer komt er een nieuwe rode lijst? Ja, die, die had, als je, als je goed uittekent, om de tien jaar is het streven om hem uit te brengen, dan had hij er volgend jaar moeten liggen. Maar ik denk dat het iets later wordt. Ik denk dat volgend jaar het project wel zal starten. Dat hoop ik tenminste, want de overheid is verantwoordelijk daarvoor. En wij dragen uiteraard gegevens aan. Maar ik denk dat hij er over een jaartje of zo, dat, dat hij er wel ligt. En in deze vogelbalans 2013 dan alvast een pleidooi om toch eens te gaan kijken naar de soorten die je net noemde, die nog niet op de rode lijst staan, maar toch wel een oranje kleurtje krijgen. Ja, zeker. Echt een, echt een early warning waarmee we gewoon vooruitkijken naar ontwikkelingen die zich voordoen en of die zich waarschijnlijk gaan voordoen. En dus eerder kunnen gaan ingrijpen. Of in ieder geval eerder kunnen gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Ja, en als die nieuwe rode lijst er is, dan hoort dit natuurlijk bij ons. Want ook na ons 35e jaar gaan we gewoon verder. V uh, vanaf januari zelfs een uurtje langer. Ja, dat gaan we dan beleven. Janine is alvast een beetje aan het bijslapen voor die tijd. Want ze is er vandaag niet. Uh, we blijven even hangen bij die Sovondag uh, gisteren. Want uh, die dag kreeg een koninklijk tintje. Want boerenzwaluwonderzoeker Benny van der Brink... werd geridderd in de orde van Oranje Nassau. De vrijwilliger vogelonderzoeker was stom verbaasd. En uh, ja, eigenlijk ook niet helemaal op de gelegenheid gekleed. Want hoeveel ridderordes zullen er ooit op een houthakkershemd zijn gespeld. Behalve verbaasd was Van der Brink natuurlijk ook enorm vereerd die aanverslaggever Rob Buiter. Ik was hier argeloos naar de zoveel dag gekomen. En ik kom hier net op uitnodiging het zaaltje binnen. En de hele familie en alle vogelmensen en bestuur van stichting Hierudo. Iedereen is er, dus ik was stom verbaasd. Dus ik wist niet wat er aan de hand was, maar dat werd me dan al gauw duidelijk. Ja. Ja, geridderd voor je Boerenzwaluwwerk eigenlijk. Ja, ja. Nou, dat, dat doet me ontzettend deugd. Ja, dat, dat vind ik een hele eer, echt ja. waar. Wat hoop je nog op te helderen over die Boerenzwaluw? Nou, we zijn de laatste uh, twee jaar met geolocators bezig geweest. En hier op de zoveel worden ook op allerlei andere vogelsoorten gefocust wat betreft de, de bevindingen en de, de nieuwe ontdekkingen. En wat dat betreft uh, ben ik ontzettend blij dat ik dit nog heb mogen beleven. Dat een zwaluw met een geolocator heen en weer is gevlogen. Vanuit een schuurtje en door het einde helemaal naar Angola en terug. Nou, dat, dat vind ik zo en dat vind ik zo geweldig. Want nu krijg je echt inzicht in hoe zo'n vogeltje zich beweegt en waar die naartoe gaat en waar langs die vliegt. En dat, dat opent zoveel nieuwe ideeën. Nou, nogmaals gefeliciteerd en uh, geniet van deze eervolle dag. Ja, dankjewel Rob. beëindigden we dit eerste uur um, straks de impact van uh, natuur op onze gezondheid. Uh, daarover gaan we praten direct na negen uur, maar eerst hoort u een ster en nieuws. Nou, tot zo. Hallo met Willy. Ik ben geen nummer, maar mijn voorgangers wel. Wil je meer weten over Willy 1, 2 en 3? Kijk, luister, luister dan naar... Uh, het v